Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. We gaan er massaal op uit. Door het mooie weer vandaag is het op veel plekken druk met wandelaars, fietsers en mensen die een afhaalbakken hier halen. Eerlijk nog niet helemaal lente, maar zo voelt het wel, ja. Heb je er naar uitgekeken? Ja, vorige week was het natuurlijk ook wel mooi. Maar dit is wel lekker, ja. En nu met corona zit natuurlijk veel binnen. Dus dan uh, gaan we ieder weekend een stukje wandelen. Maar dan is dit wel echt lekker. Weet je wel, we ook hebben nou. geklommen? Nou, zo. Takken? Zo. Nee, en was ja, het niet één. Nee. Niet eng. Ook op vakantieparken is het druk. Veel bungalows zijn verhuurd omdat de voorjaarsvakantie nu ook is begonnen. Voor die bedrijven en de horeca een fijn moment. Ondernemers zijn blij dat ze weer wat kunnen verdienen met tosties en soft ijsjes. Bij een pluimveebedrijf in Sint Oederode in Brabant is vogelgriep ontdekt. Het ministerie van Landbouw denkt dat er sprake is van de zeer besmettelijke variant... Het besmette bedrijf en twee bedrijven in de buurt worden geruimd. In totaal worden 130.000 dieren afgemaakt. 500 mensen tutten zich vast een beetje op of zijn al onderweg naar het Beatrix Theater in Utrecht. Er begint over een uurtje een cabaretshow van Guido Weijers voor een volle zaal. Het is een proef om te zien hoe evenementen ooit weer corona-proof kunnen worden gehouden. En over proefevenementen gesproken. De directeur van Lowlands kan niet wachten tot zijn terrein in Biddinghuizen weer helemaal volstroomt met festivalgangers. Ik denk dat de mensen, de, de, het publiek... Die wil niks liever dan dat. En dat heeft me ook wel de laatste jaar wel echt op de been gehouden hoor. Je weet gewoon dat achter een periode zoals deze, dat de mensen het toch wel weer heel graag willen. Dat het daar niet aan ligt, zeg maar. dat niet iedereen denkt van nou, daar ga ik nooit meer naartoe. Nou zeker niet, want over drie weken worden er op het Lowlands terrein twee proeffestivals gehouden. En inmiddels hebben zich al 130.000 mensen aangemeld. Die wil zin hebben in zo'n dagje festival. Het weer nog, nou, volop zon dus. Er trekt soms een wolkje over, blijft droog en het is heel zacht. 12 graden op de Wadden, 17 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en Knooppunt Meer. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ook weer zo'n uh, lekkere gauw houden, deze van uh, Steve Wingwoods en The Higher Love. dadelijk het zandvoortsnieuws uh, van de afgelopen week, maar eerst deze van Bruna Mars. Wat is het zeker een hele mooie zaterdagmiddag. Een graadje of 15 op dit moment hier in Zandvoort. Een echte strandweer, hè? Nou, je kan uiteraard wel een takeaway doen bij de diverse strandpavioens... die weer open zijn hier op Zandvoort. Je hoort de Bruno Mars en Mary You, een eetje, van alweer een paar jaar geleden. We gaan het Zandvoortse nieuws met je doornemen... want er is alweer het een en ander gebeurd, Albert Jan. Oh ja, van alles wat.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 Then baby, it's off with your head <laughs>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 De dame Rita Franklin schreeuwde het uit in de jaren tachtig. Met deze heerlijke single op een zonnige zaterdagmiddag in Zandvoort. Door de Hoesumin Hoe. Zie je het Ja, zie je me nog? Ik uh, sta echt uh, midden in het zonnetje. Ja, ja, ik zal zometeen zo de lamellen even dichtgooien. Dan kan je ook uh, meekijken op streepje live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 Straks gaan we praten met uh, Harm Groustra van de GGD Kennenbelands. Maar eerst gaan we even een eindje weg. We gaan naar Zuiderlanden. Hier is Bluff. Niets is beter dan met jou de koudholtzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Nou, we hebben geen geld in onze See to the heat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 gebieden zie je het. Hè? Eigenlijk een uh, samenwerking tussen Nederland en België. Nou Ook bij deze plaat, hè. joh de geik aan haar en Bluff en de zoute landen. En dan hebben we hebben ook nog een nieuwe serie en heel veel nieuwe muziek trouwens, uh, die ook in Nederland-België is. Daarover straks meer, maar eerst Big. Be honest, you gon' know about it when we come through. Bad pictures comin' in twos, ain't nobody tellin' what we gon' do. But when we run through, yeah, yeah. Diamonds yeah. on us poppin' on the sunroof, red bottoms up on those shoes, lickin' all the shots like. Mm -hmm. But when we run through, yeah, yeah. Big enough yeah, yeah, yeah, yeah. for me to call you papa, poppin' like I'm over it and baka. Need the head like my dealer obliquely. I need Let her walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Better on thinness, you'll lose. I like how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the beans and it only fit two. See it through the lens, everything brand new.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 Oké, okay. uh, nou, dus in ieder geval gaan we de, de goede kant op. En nu gaan we de komende tijd, verwacht u. Want daar dan het ministerie, maar iedere keer met vijf jaar naar beneden. Dus uh, naar de 75, naar de 70-plussers en dan de 65-plussers. En... Ja, precies. En de verwachting is dat we uh, in mei.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 is niet alleen de GGD uh, begonnen met uh, vaccineren, maar ook uh, de huisartsen. Ook daarover hoorde je vanmorgen bij. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Meer informatie. We gaan weer een uh, plaatje draaien en daarna, uiteraard, uh, zijn we weer uh, bij terug. Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. En hier is Talking Heads en de Psycho-Killer. My bed's on fire Don't touch me, I'm a real live wire Psycho killer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 De diepe wonden hebben lange tijd nodig om te kunnen herstellen. En rust is daarbij heel belangrijk. Gelukkig eet Herman goed. En uh, daardoor uh, kan hij op krachten komen. Maar het zal nog wel even een tijdje duren voordat Herman weer volledig herstelt. Ja, en dan heb ik ook gehoord dat Herman al enigszins op leeftijd is...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 Zwijgen. Ik kan me zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Ik kan me raden wat je zegt zelf als ik je vertel. Dat je van maar ik kan veel beter zwijgen.